Naar het uh, laatste toppersnieuws. Maar voordat we doen, moeten we eerst hier even naar luisteren. van een Ja, goed hè. En we hebben er aan de telefoon hoor Judith Peters. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het, het moet wel een week voor je zijn geweest hè? Uh, ja, anders is het alweer twee weken hè. Ja. De weken was, uh, was het natuurlijk uh, dat de uitslag bekend was. En die week ervoor was natuurlijk alle spanning van wat gaan ze kiezen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Want je merkt het nu ook weer bij andere artiesten die op dit moment auditie doen... Uh, op 5 5minuten.tv En uh, ja, je merkt gewoon echt dat er echt zo'n strijd is van ik wil het worden. En uh, jij bent gewoon de eerste weekwinnaar. Ja, Gefeliciteerd. Dan, uh, ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Hoe kreeg je het te horen?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 Gewoon met de toppers al lang om tafel het gegeten en gezegd heb van... Uh... Weet je wat, ik doe dan zogenaamd mee als... Uh, oh ja. Ja. ja, Weet je wel, je, je weet het niet, maar hetzelfde gaat dus het heel serieus en wil die jongen gewoon echt bij de top, ja, ja. ik zou het gewoon niet meer willen in zijn geval. Nee, nee, ik tuurlijk niet. van, wat uh, op, dat heb ik niet nodig, ik heb <laughs> nol tredes en uh, ja toch. Heb, je, heb jij nou meer artiesten uh, uh, gesproken of gezien die mee hebben gedaan, die, tenminste die geselecteerd zijn, of ben jij nu de enige die geselecteerd is op dit moment? Nou, uh, nu zullen uh, de week 2 is Danny Nicolai, is dan uitgekozen. ja. En uh, die heb ik dus ondertussen ook gesproken. Oké. Okay. En ook vorige week, al, toen hij nog in de race zat. Ja. Yeah. Uh, voor de rest, uh, uh, met Sean West heb ik wel gesproken. Die wil ook heel graag kans maken. Ja. Yeah. Dus, uh, maar ja, goed. Uh, en, en, en ook wel anderen ook wel, hoor. Die hebben dan wat minder kans ja, yeah. om te worden. Maar dat heb je dan... Mensen hebben toch wel een beetje contact met elkaar. Ja. Yeah. Dus, uh, maar voor de rest, ja, het, het is natuurlijk niet... Uh,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 Ja, nou ja, goed. Ik, ik denk niet dat ik minder, minder kans maak dan nee. de rest. En ik zal het inderdaad hartstikke leuk vinden. Ja. En, kijk, het is niet zo dat mijn leven er wel van afhangt. Nee, nee, natuurlijk. Ik ga er natuurlijk wel mijn tanden erin zetten. Ik heb wel eens bij nou zover gekomen. <lacht> wil ik nou ook nog winnen? Ja, ja. ja, precies. Nou, oké. Okay. Nou wij gaan uh, nou, wij gaan het bekijken en we gaan uh, binnenkort bellen weer terug als je hebt gewonnen natuurlijk. Ja, dat zou <lacht> heel erg leuk zijn. Hé hey, Judith, dankjewel. Oké. Okay. En uh, ja, wie... succes met je programma. Ja, ja hartstikke dankjewel. bedankt. En jij ja, succes met je verdere carrière. En we weten we als vijfde topper, hè? Nou, hoe nou? Dan hebben wij gewoon een, een topper gesproken, Roy. Ja, wie ik van? Ja. Hé, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. En volgende week hebben wij uh, de nieuwe week binnen, namelijk Danny Nicolai. Niet de uh, familie van Rudy. <laughs> ik ben Nicolai, Roy. Oh, oh, oh. Uh. Up on the downside, dit is uh, Ocean Color Scene. Goedemiddag.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 Oog oh, oh, oh. Ik kijk omhoog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 Zeker. Even goedemiddag je luistert naar Entertainment View met niemand minder in de studio de enige echte Luna, Luna! Ja. zijn jullie nou die tijd nou expres? <grijpt> Rudy? Een beetje. Pas een Pas beetje. Wel. Een Eén beetje. Een ja, beviging. Beviging. Ja, ik, hou, ik hou die Spaanse tijden in me erop na. Ik ja. kom altijd eventjes nog een te aan. Maar we zijn er. Dat is raar, ja. We hebben al de laatste tijd veel van je gehoord. Want Zandvoort is enthousiast over je. Oh, dat want ik leuk je hebt natuurlijk worden. bij Mango's opgetreden tijdens het ja, op Eindfeest. Ja, ja, ja. Ja. Heel groot succes. Ja ik vond het ook dus leuk. leuk. We zijn heel erg blij dat je hier in de studio even bent gekomen. Nou kijk eens aan. Het is wederzijds. Echt. Ik luister natuurlijk ook Z Z ZFM. Ja.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 Uh, 98 is dat begonnen. Uh, het was gelijk, uh, ja, hartstikke big. In, in Duitsland was het acht weken ja. nummer één. en uh, Het ja. ging echt crisscross door Europa. Ook wel in Nederland, maar nooit zo sterk. Het is, het is hier nooit zo sterk vertegenwoordigd geweest. En ik heb het nog wel eens een keer in 2000 geprobeerd met een nummer Latino Lover. Dat is een remake van, uh, van de plaat Greatest Lover van, van Love. Ik denk, nou, misschien wordt het dan. Want ik wilde het wel, hoor. Ik heb het ja. echt wel geprobeerd, maar toen lukte het niet echt. En uh, ik zat natuurlijk bij Universal. Mensen zagen hem me als Duitse artiesten, okay, nee, oh. echt waar hè? Oh, altijd die Deutsche Luna en dan zeg ik, nee, nee, nee, nee ik ben gewoon Nederlands oh. Dat is echt heftig Ja, dus dat gebeurde me elke keer weer en, uh, en toen, ja, toen ben ik eigenlijk toch een beetje in een ander vaarwater terechtgekomen, gekomen uh, ander territorium zeg maar dus, dus veel op Duitsland geconcentreerd en andere delen van Europa, veel natuurlijk Spanje Frankrijk, Italië ja. en dan uh, werd Nederland een beetje vergeten maar we gaan het nu terecht trekken hoe denk je dat dat komt? ja, net wat ik zeg, ik heb gewoon er uh, natuurlijk ook niet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 Line Wat een hit was het, hè? Luna en yeah, uh, yeah, yeah. Bailando. Oh. Dansen, dansen, dansen. Dansen, zeker weten. Ja, ja, en hey, waar kwam op het volgende bericht? En, uh, dat was 17 februari, hoorden wij het. Jij was aangehouden oh, op Schiphol. Oh, nee. nou, Vertel, gaan wat uit. was er oh. gebeurd? Ja, het is echt zo'n... Uh, ja, eigenlijk een heel grappig gebeuren. Ik ging gewoon uh, naar Schiphol... omdat ik naar Duitsland moest. Ik moest een vlucht pakken. En ik had alleen handbagage mee. En ik had een ketting in. Waar een pistooltje aan hing. Want ik heb op het moment... Of tenminste, toen was ik een plaat aan het promoten. Uh, die plaat heette El Cucarazzo. En het ging een beetje over een bandiet. Dus ik had de bijbehorende accessoires erbij. Okay, en een ja, ketting. Ja. Met een, uh, met een uh, pistooltje eraan. Maar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 Ze zit die ketting eruit. En er zit echt zo'n pistooltje aan. Nou, jullie zien het met mijn handgebaar. Het ja. is ongeveer eh, 10-15 centimeter groot. En het leek gewoon in de runt alsof het een echt pistooltje was. Maar okay. tevens, ja, ja, ja. tevens pakte ze ook nog. Een handgranaat, wat natuurlijk geen handgranaat was. Het is een parfumflesje van oh, Victor oh, en Rolf. Okay. Ja, ja, En dit is de vorm van een handgranaat. Dus zaten oh. we echt gewoon. Ze dachten echt van: dit is een uh, sjoer sure terrorist die we hier te pakken hebben. Oh. Maar het lullige was gewoon, omdat het gewoon gebeurd was. Moest de maréchal erbij komen. Ik heb er echt urenlang uh, uh, gedonnen mee gehad. Ik ja, okay. moest er helemaal, ik moest nog een boek ervoor betalen. En weet ik al niet meer. Ik heb mijn vlucht gemist. Mijn ketten kwijt en mijn parfum kwijt. Oh. Dus het was echt uh, niet oké. Okay. Maar goed, uh, wel eigenlijk heel grappig. Eigenlijk wel. Wat grappig. Dat, dat stond bijvoorbeeld wel in de telegraaf. Ja, het was op Sony. Nee, het was op, nieuws ja. op, nieuws op RTL Bolog ja. Boulevard. Ik heb, uh, ja. ik heb een telefooninterview gedaan. En het was helemaal. Dat kwam omdat het op, in, in Duitsland op een uh, toch wel een heel bekende krant ja, stond. Het in de Beeld. Ja, klopt. En uh, daar was het uh, vrijwel voorpagina nieuws uh, nou, uh, okay. Dat was gewoon echt zo hilarisch. En uh, ja, toen, toen rolde het hier naartoe of waaide het, het hier naartoe over. Het was wel grappig. Heel veel mensen hebben elkaar gesproken. Tuurlijk ja, is het publiciteit. in. Maar ook daar werd ik opgebeld. Dachten ze weer dat ik die. Luna was. Ik denk nee, nee, nee, oh, oh. niet Duits. gewoon Nederlands. Dus het was ook weer een openbaring. Het uh, was een heel leuk gesprek. En ik heb ook gezegd, uh, mijn plaat komt dit jaar uit. En misschien kunnen je wat van me doen. En natuurlijk ja, ja, heb ik ja, de promotie ja. nodig. Goed, dacht, ja, ja, zeker. En, uh, ja, bel me terug of wat dan ook. Weet je, dat, uh, misschien heb ik nog een kleine opening. Het is altijd ja. goed. RT Boulevard, ja, onze leuk vrienden toch? daar. Ja. Ja, zeker. Nou, leuk. Ja? Ik lees uh, vooral als ik op jouw naam google... Ja? dat jij veel samenwerking hebt gehad met DJ Sammy. Ja, natuurlijk. W hoe belangrijk is hij... Voor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 dansen. En ik was toen ook bezig met een balletopleiding. En um, ik was gewoon non-stop aan het dansen. En dat zagen die discotheek-eigenaren ook. En al gauw werd het van kun je niet voor ons dansen. Weet je wel? Dat freestyle dansen. Hup, knies, uh, van die kniepads. Op, ja, weet ja, je wel. Ja, ja. Helemaal, helemaal uit, uit je dak. In de negentige jaren was het natuurlijk. Met, met de tijd van Snap en zo. Ja, helemaal ja, helemaal ja, in. Ja, ja. Uh, van die freestyle go-go's. En um, dat heb ik toen jarenlang gedaan. Maar eigenlijk het tweede jaar. Ik, ik, ik kende Semi al van het eerste jaar. Maar het tweede jaar uh, zei hij al vrij snel van kom eens eventjes, even de DJ moet eventjes even zingen, doe eens wat, proberen eens wat. Nou ja, dat was gewoon niet meer als oeh, oeh, yeah, yeah, yeah, ja, ik hoor ja, ja. natuurlijk niet <laughs> zoveel. Maar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 en charisma ja. en dat uh, was live just a game. We hebben niks gedaan in de charts natuurlijk, maar we waren erbij. We hadden onze eerste plaat en van daaruit 96, tweede plaat uh, was net in de charts. 97 hadden we onze eerste chart notering. Prince of Love. En toen kwam die knal. Toen hadden we ja, eigenlijk ja, ja. die Bailando-platen. Toen zei Sammy ook van, we moeten een nieuwe act verzinnen. We moeten een nieuw doorstart maken. En toen werd eigenlijk gewoon de naam Luna is, is toen geboren. Ja, ja. Ik heb dat toen gedaan met een aantal danseressen. ben ik gewoon, uh, gewoon zeg maar, als, als frontvrouw... Uh, in de, ja, voor de voorgrond, ik heb het gezongen en dan die rest die meiden gewoon als groepje erbij. Ja. En dat, ja, dat sloeg in als een bom. Dus ja, DJ Sammy is gewoon uh, Echt heel belangrijk. Absoluut, geweest, uh, ja, ja. Heel belangrijk is ook de vader van mijn kindje. Oké, oké. Okay, zo belangrijk is hij ook. Ja, ja, ja, ja. Absoluut. Uh, maar je ziet hem nu regelmatig nog.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 ja nou heel belangrijk ja, he. zeker, ook zeker. voor het kind vooral ja dat zeker dus, uh, ja, ja in, in uh, Safira en mijn dochtertje die uh, ja, zoals ik al gezegd heb die krijgt les van, uh, van Connie weer. In, in, ja, palet, het is helemaal ja. haar ding en ze doet het ook leuk. Uh, ze krijgt denk ik een beetje wat van mij mee, een beetje wat van de vader. Ja, leuk. Ja, ja, want ze, treed, uh, op, bij studio, of, uh, ze dans bij Studio 118 Dance, ja. ik heb een mooi filmpje gezien dat jij aan het zingen was in het theater en dat oh, zij naast ja. aan het dansen was. Ja, okay. dat heb ik gedaan vorig jaar wat tijdens de uitvoering. Dat, ja, dat was ik vond het zelf ook heel bijzonder, want natuurlijk alle, alle aandacht is natuurlijk gericht op mijn dochter. Maar dat ze toen zo leuk deed, dat was heartbreaking. Ja, ik vond het een heel mooi moment, heel mooi om dat te hebben mogen mee te maken. Wat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 ja, ja, ja, ja. Dirk, ja, ja. Maar dan ja. moet je Hatsieke. niet in Zandvoort wonen. Want ja. daar heb je toeristen. Ja, oké. Okay, ja, ik ja, heb ja, ja. wel gelijk. Ik kan geen boodschappen doen aan de Dirk. Want dan ja. heb je de toeristen van Sun Ja, dat uh, klopt wel. Ik, ik doe het gewoon nog steeds wel eens. Maar dan heb ik wel eens even het gevoel van. Oh, eventjes maar niet. in dus sla ik gauw de andere, andere schappen in of zo. Als ik te veel Duitse mensen ja. daar zie ja. of hoor. Want het is wel eens gebeurd. van Hey, Luna, uh, doe hier. weet je wel. Ja, ja dat is wel grappig. Maar het hoort erbij. Ook dat is ja, leuk. En, uh, ja, zeker. Even op de foto. Tuurlijk. En, ja, hoort erbij. Ja, hoort erbij. Vind ik wel. Nou ja, ik stel voor om nog even een liedje van jou te draaien. Ja, super, super, super. En, en uh, top, top. Ja, welke is dat? Even kijken. Jullie ja, hadden natuurlijk niet zoveel muziek. Ik heb uh, een paar plaatjes. Ik vind dat uh, we moeten El Cucarazzo, we gaan natuurlijk naar de tijd van nu. El Cucarazzo is eigenlijk uit, uh, uit januari van dit jaar. Okay. Dus onder andere dat, die plaat waarvoor ik die items met dat pistoolje, die ketting, toestanden, ja, ja, ja. videootje hebben we heel leuk op YouTube allemaal te zien. El Caracho zou ik zeggen. Yeah, yeah. Entertainment for You op jouw zaterdagmiddag slash avond. Het bord op schootgevoel is nog steeds begonnen op CFM Zandvoort. En we zitten nog steeds met haar, ook in de studio, met Luna. Yeah. yeah. yeah. Luna, wat staat er komende tijd allemaal te gebeuren in Nederland voor oh, jouw Oké, oké. Okay, okay. Nou ja, het, um, het eerste belangrijkste is dat een plaat dit jaar gewoon echt officieel uitkomt. Bama a Playa uh, komt denk ik zo tegen, tegen eind mei, juni. Moet die echt gaan lopen.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 Nou, wij wachten af. En wij gaan de, ja, de komende weken de plaat natuurlijk volop draaien. Ja, dat hoop ik wel. We hopen dat het een, een, een, een leuk ietsje wordt. Ja, ik, ik, ik, vind, ik heb ook hele coole remixen. Ik heb nog een ander uh, dingetje voor je meegenomen. Als, ja, klopt. Eventjes, deze. Ik zou zeggen, want uh, niet iedereen krijgt ja, alle remixen. Nee. Ik zou zeggen, als jij nummer twee van deze draait... dan gaan we er daarmee uit. Ja, we hebben nog maar 30 seconden. Ja, dus nou, ik weet niet of er veel van zin is. Uh, jawel, jawel, vind ik wel. Okay. Dat zodat iedereen gewoon weet... zal Salah draaien is... Uh, de slogan, de slogan voor 2011. 2011. Ah, in ieder geval heel erg bedankt dat Dank je hier wel. aanwezig was. We super. gaan je echt op de voet volgen. Ter de eerste paasdag zijn we er zeker bij. Dank we komen desnoods even op met een interviewapparaatje bij je langs. Ja, dus topie. dat komt helemaal goed. Helemaal super. Dankjewel. Dankjewel. Van ZFM. Heb je me? Nee. Je op nee. Nee. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 7 uur.